Jammer. Dit is... Uh, Radio 1. Op de NCRV. Met... Uh, Zomernachten. Uh, Pia Dawes. Ja, dit is nou een stukje wat ik gemist heb. In mijn, uh, vele, op, mijn, op mijn vele reizen. Ik ben zoveel in het buitenland geweest... dat ik die hele code in de bie... de meeste van die dingen gemist heb. En nou, dat is wel, ik merk nu ik daarnaar luister, uh, mijn vriendin Joke heeft mij uh, een aantal stukjes laten luisteren, dat, dat het echt een hiëat is, dat ik echt iets gemist heb. Maar ja, ik zat in Wenen, <laughs> ik heb tien jaar in Wenen gewoond en zeven jaar in Duitsland, ja. Dan heb je ook inderdaad een aantal dingen gemist die, ja, de Nederlandse, die eigenlijk Nederlandse gedachtengoed is. Hè? Dus Nederlandse traditie. Dus als iemand tegen mij zegt, ken je dat nummer van Doe Maar? Dan denk ik, huh? Of uh, inderdaad, ken je dat stukje van Coat en de uh, Bee? Mm, ja, dan moet ik even nadenken. Dus ik ben aan het inhalen hè, bij deze. Dus ik wou even hiermee uh, eigenlijk... Um, mijn uh, nieuwe zoektocht naar de Nederlandse cultuur heropenen. Ja. Ik ben uh, heel veel verhuisd, hè, dat heb ik al gezegd. Uh, mijn verhuisbuddy Pieter... <laughs> Die zit ook aan de andere kant. Um, ja, Pieter, ik ga je toch heel even noemen. Want ik ben zo vaak verhuisd. En uh, we, hij knikt, terwijl hij naar me kijkt. En hij heeft mij uh, zowel in kleine autootjes als Seat... je moet je voorstellen, hij is bijna twee meter... Um, als wel in vrachtwagens verhuisd. En die veertig verhuizingen die zijn kriskast door Europa. Soms met twee auto's vol, uh, zodat je niets meer kan zien... Of inderdaad met twee vrachtwagens vol. Dat is ook gebeurd, ja. Ik heb in verschillende huizen gewoond. Ik heb uh, in Wenen een huis gehad van 200 vierkante meter. Met een soort balzaal van 70 vierkante meter met een open haard erin. Nou, dat was een potje genieten. Oh, dat is het heerlijk. Ik heb uh, in een klein woningje in Amsterdam... in de Gilles van Ledenberg met een dakterras gewoond. Ik heb in vochtige kamers... In de basement in Engeland gewoond en ik heb en dat heb ik mezelf beloofd nooit meer te doen. Op één kamer gewoond in Antwerpen, geen licht, donker, een matras op de vloer, geen keuken, geen telefoon, geen connecties. Nou, toen was ik me toch een potje depressief en toen heb ik ook gezegd doe ik nooit meer. Wat tot gevolg heeft gehad dat mijn veertigste verhuizing nu eindelijk heb dat ik een plek heb waar het licht is. Waar het ruimtelijk is. Waar ik enorme connectie heb. Een tuin. En uh, ja, met er heel erg goed Vol kleur. Pieter, ontzettend bedankt voor al die verhuizingen. Waanzinnig dat je dat gedaan hebt. En ja, ik, ik heb mijn vrienden beloofd dat ik niet echt meer ga verhuizen. Ja, maar ik weet niet of dat uh, heel waar gaat zijn. Maar ik zal... Ik zal... Ik zal in ieder geval voor zorgen dat het met een paar koffers is. Ja? Dat ik het zelf kan doen. Dat er geen bedden meer verzout hoefden te worden. Ik ben het thuis gaan zoeken. Heeft dat te maken met leeftijd? Is dat, is dat iets wat gebeurt als je een bepaalde leeftijd krijgt? Of... Ja, de meeste mensen hadden eigenlijk al een huis. Maar ik heb toch het gevoel dat je dan veel meer bezig bent... met wat belangrijk gaat worden in je leven. En dan uh, intuïtief voel je dat dun... Tas dun. <laughs> is dun, niet leuk. Dus dan, <laughs> nou ja, soms heb je ook leuke versprekingen. Dan voel je aan uh, wat echt belangrijk gaat worden en uh, ja, dan ga je nog meer nadenken over het leven en dan en dan komt inderdaad die intuïtie terug. Dus op een gegeven moment dan uh, dan begin je dat kompas weer te ontdekken en dan denk je van misschien dat het noorden nog zuiden is en het westen nog oosten, maar het kompas is er dan weer zo'n beetje. En dan krijg je een socia sociale betrokkenheid weer bij mensen voel je weer van, oh ja, uh, daar gaat het om. Dit is wat, wat, wat moet gebeuren. En dan zet je in voor goede doelen. Dan ga je je vrienden wat vaker zien. Dan ben je nog iets meer met je familie bezig... omdat je ook weet dat dat ooit misschien een keer afgelopen is. Dat je ouders ouder worden. Dat je neefjes en nichtjes het uit, huis uitgaan. Dan wil je terug naar de kern. Want je voelt namelijk dat er veranderingen op stapel zijn. Dat voelen we überhaupt. Hè? Dat is het... het, het, het Tijd, tijdperk ook van de Waterman. En we hebben allemaal boeken gelezen over 2012. Ik ben op dit moment trouwens een heel goed boek van Fred Butter aan het lezen. Die enorm goed uitlegt over een aantal dingen. Uh, hoe dat vroeger was met de Maya's en de, en de uh, Sumeriërs. Zeg ik dat goed trouwens? Jeetje. Um, in ieder geval met, met al die volkeren voor ons die eigenlijk al oh. zoveel kennis hadden. Uh, waar wij nu niet eens bij kunnen komen dat ze die kennis al hadden. Maar die veranderingen die zijn op stapel en die voel je. Dat voel je ook in het Midden-Oosten op dit moment. Er gebeurt waanzinnig veel. We weten alleen nog niet waar het heen gaat. Dus wereldse veranderingen, spirituele veranderingen van de mensen. Mensen om me heen zijn allemaal daarmee bezig. En dan voel je dus ook persoonlijke veranderingen. En die voel ik heel sterk op dit moment. En nogmaals, ik weet niet of het leeftijd is... want de mensen om me heen, mijn vriendinnen die op dezelfde leeftijd zijn... zijn daar ook mee bezig... Maar ik ben ook blij dat ik ermee bezig ben. Ik voel dat het een soort bijna bevrijding is... om echt te gaan kijken naar wat wil ik in die tweede helft van mijn leven. Hoe ga ik die laten ontstaan? Ik vind het ook doodeng. Ik geef het ook toe. Ik vind het heel eng. Want je moet dingen gaan loslaten. Je moet andere keuzes maken. Want ik vroeger stond de ander op de eerste plek. Dus je neemt namelijk zonder woorden de energie... en de levenshouding over van je familie. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar je realiseert je ook dat je ontzettend dienend bent geweest. Misschien iets te veel. Het heeft voor- en nadelen. Hè. Je, je breidt je interesse uit omdat je met mensen praat. Eh, omdat je mensen wilt kennen. Omdat je eh, ja, echt met anderen bezig zijn, bent. Eh, je breidt je kennis uit daardoor. Het is bevredigend om iets voor anderen te kunnen betekenen. Um, en ook iets te kunnen geven. Maar het is ook... Gevaarlijk, omdat het dan op een gegeven moment krijg je een drang om altijd iets te moeten. Een soort onrust, iets te willen. Maar je moet eigenlijk een eigen richting zoeken. En dat is waar ik mee bezig ben. Het heeft consequenties. Je moet omgaan met je angsten. En niet alleen de angst van ouder worden, want het is spannend. He. Je voelt dat je lichaam verandert. En dan denk je van, jeetje, dat is, dat is ook nieuw. Dan vind ik dat nog wel leuk. Dan moet ik wel ontzettend om lachen. Uh, ik denk van, jee god, misschien heb ik wel een bril nodig binnenkort. He, dat soort dingen. Maar er zijn ook essentiële angsten van het ouder worden. Want je ouders worden ouder. Daardoor ook. En die ga je toch verliezen. En heel veel van mijn vriendinnen hebben een van hun ouders of allebei al verloren. Dus ik heb altijd heel nauwlettend gevoeld en gekeken naar waar zij doorheen gingen. En hoe zij het redden. Om dat als voorbeeld te hebben als het mij ooit overkomt. Ik heb gelukkig mijn sterke familie. En toch, ik ben alleen. Dat is algemeen bekend, geloof ik, in de media. <laughs> en uh, daardoor sta je natuurlijk nog iets meer stil bij dat soort dingen. Ik heb een aantal levenslessen geleerd die uh, niet altijd uh, leuk waren. Ik heb naar mezelf moeten leren kijken. Ik vond mezelf niet altijd leuk of ik heb niet altijd goed gereageerd. Maar ik heb een aantal hele goede cursussen gedaan. Onder andere cursussen in communicatie. Nou, daar leer je ook wel waanzinnig veel. Hoe je met taal om kan gaan met elkaar. Hoe je... Hoe iedereen toch een andere perceptie heeft van hetzelfde ding waar je naar kijkt. En dat je denkt dat je op dezelfde golflengte zit, maar eigenlijk niet. En dat daardoor heel veel misverstanden ontstaan. En hoe je daar dus een oplossing voor kan vinden. Dat is heel leuk. Ja, het is eigenlijk wel speels. Ik had een paar dingen opgeschreven. Um, <tossimus> even kijken hoor. Ik heb een leuk boekje, namelijk gekregen van Helco Span. En daar kon ik allerlei dingen opschrijven. om uh, als ik gedachten had en zo. En daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Dat vind ik wel leuk. Geven en nemen in balans. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Um, omdat je namelijk, als je alleen maar geeft. geef je namelijk de ander niet de kans om ook te geven. Dus af en toe te nemen. Um, is heel fijn voor een ander. Want ik weet hoe mooi het is om het te geven. Dus als je de ander dat ontneemt. Dan, ja, dan, dan krijgt de ander die, ja, die vreugde eigenlijk niet van het geven. Maar dan nog nemen met vreugde. Dat is dan ook nog een barrière waar je overheen moet. Maar die kan ik nu nemen. Ik vind het heerlijk om te krijgen. Ik ben laat verrast door een waanzinnig feest. 25 jaar in het vak. En ik ben echt verrast. Ik wist niets. Ik vond het ongelooflijk wat iedereen voor me heeft gedaan. Kleine stukjes zang, speeches, cadeaus, gedachten... Mijn God, ik heb de hele middag gehuild. En ik was zo verrast. En ik stond echt op het punt dat ik denk, oh, maar dat, dat mag ik toch niet krijgen? En toen dacht ik, neem het. Want ze willen zo graag geven. En je weet hoe het voelt. En het was zo fijn om dat mezelf cadeau te doen. Dus zorg dat het in balans is. Weet je, um, ik heb geleerd afscheid te nemen... Jaar in, jaar uit. Niet alleen van vrienden die gestorven zijn, maar ook elke productie. Maar je kunt niet iedereen vasthouden. En ja, dat, is, dat is ook iets wat ik geleerd heb door de jaren heen. Ik, ik vond het verschrikkelijk om, om afscheid te nemen van mensen. Maar je weet nu dat je een aantal mensen in je leven houdt. En ook daar kan het wel eens zijn dat je door een bepaalde crisis moet... of dat je elkaar moet herontdekken. En dat is niet makkelijk... Maar als je weet dat je echt van elkaar houdt... of dat je echt iets belangrijks bent in elkaars leven... Dan, dan ga je daar doorheen. En dan ga je die zoektocht aan met jezelf en ook met de ander. Die intuïtie terugvinden heb ik ook gevonden door het lesgeven. Ik, heb, uh, ik merk dat als ik lesgeef, als ik coach... dat ik dan helemaal in mijn centrum kom te staan. Omdat ik los ben van oordeel of van idee of mening... Ik laat iemand zingen en ik voel eigenlijk intuïtief aan... wat er aan de hand is met diegene. Of het iets persoonlijks is of dat het iets technisch is. En daar dan mee te gaan werken is heel spannend. Want soms heb ik ook geen antwoord. Maar dan is dat gewoon zo. Dan heb ik geen antwoord. Het hoeft ook niet. Ik hoef niet alle antwoorden te hebben. Dat wil ik wel graag. Ik ben iemand die heel graag altijd weet waar ik aan toe ben. Maar daarom is dat lesgeven zo bevrijdend voor mij. Het is zo gaaf om totaal in het... In het niets te staan en dat daar iets uit voortkomt, dat is waanzinnig. En iemand te begeleiden in hun eigen kern te komen. Want daar gaat lesgeven over. Iemand zover te brengen dat hij zichzelf ontdekt en dat hij bij zichzelf komt en dat hij zijn eigen stemgeluid gaat voelen en, en, en, en, en vormen. En niet dat ze staan te doen wat ik wil. Natuurlijk moet je op het hè, toneel, je moet af en toe wel regisseren, maar daarbinnen kun je heel vrij omgaan. En dat is intuïtie. Dat is talent ook. Um, en dat is waanzinnig om mee te maken. Ik ben gewend aan verandering door reizen. Maar dat betekent niet dat het altijd weer even slik is. Je moet iets loslaten. Je moet, uh, je moet loslaten dat je dus iets vast kan houden. <laughs> je eigen vrienden, familie. En uh, als je natuurlijk een sociaal leven hebt, zoals mensen hier dat hebben opgebouwd, dat heb je dan niet. Ik ga binnenkort weer naar Stuttgart. Ga ik Rebecca doen. En dan zit ik daar weer. Dan moet ik weer helemaal van voren aan beginnen. Het is wat. En, en ja, dus ik laat wel weer wat achter. Maar ik weet ook dat ik me ga redden. Dat gaat, uh, gaat gebeuren. Ik heb Kallas gespeeld. Ik heb een ongelofelijke periode gehad, omdat ik. In het diepe ben gesprong, gesprongen met Maria Callas, een toneelstuk. 50 pagina's tekst, alleen toneel, geen zang. En ik dacht, jeetje, kan ik dat? En mijn regisseur Frank Verlaken die heeft mij zoveel vertrouwen gegeven dat ik het gewoon gedaan heb. En ik dacht bij de première, ach ja, het zal wel weer niet goed aankomen, want daar heb ik nooit zoveel verduistering in mijn première's. He, ik heb lekker veel kritiek altijd en nou, dan kan ik, inmiddels kan ik daar een beetje tegen. Maar het was een verrassing dat het zo goed aankwam... dat ik opeens dacht, jeetje, goh, kan ik dat dan? Ja, dat kan ik, inderdaad. En opeens begon er een soort van kern van zelfvertrouwen. Het was zo mooi dat ik bijna die nacht dacht... als ik nou nooit meer iets doe, is het goed geweest. Dan heb ik gewoon die 25 jaar zo mooi rondgemaakt. Dan heb ik zo met mijn intuïtie gekomen. Omdat ik elke avond op dat toneel stond... in het gevoel van het lesgeven, in het gevoel van het moment... Oh, wat was dat een uitdaging. En ook doodspannend natuurlijk. Omdat je soms wel eens een blackout hebt. Maar dan moet je het oplossen. En als je het toelaat, dan komt het. Het is zo ongelooflijk mooi. Um, een soort openheid en nieuwsgierigheid heb ik gekregen. En in plaats van bang, werd het spannend. En um, ja, het was een soort verandering voor mij. Maar verandering creëert verwarring. En dat leidt weer tot, uh, tot nieuwe mogelijkheden. Terug naar de intuïtie.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 We zijn niet meer dan vibratie, dan energie, gebundelde energie. Energie die eigenlijk vanuit dezelfde kern komt. Hoe komt het toch dat we toch altijd dan met elkaar in communicatie moeten blijven... dat er altijd misverstanden ontstaan, dat we langs elkaar heen praten... terwijl we eigenlijk uit dezelfde kern komen? Waanzinnig, hè? Dat blijft echt een eeuwige zoektocht. Ik maak het dagelijks mee... Als je denkt dat je in harmonie bent, dat je het helemaal gevonden hebt. Dan heb ik weer zo'n heerlijk spiritueel boek gelezen. Dan ben ik weer totaal geïnspireerd. Ik heb laatst een quote gelezen. A belief is a thinking. Oh nee. A belief is thinking a thought over and over again. Ja, ik zal hem nog een keer herhalen. A belief is thinking a thought over and over again. Ja, als je natuurlijk inderdaad altijd iets negatiefs denkt. Dan is dat ook waar je in gelooft. Je kunt het ook omkeren. Als je altijd iets positiefs uh, denkt, dan, dan kun je, ga je ook geloven in iets positiefs. Het klinkt allemaal zo heerlijk. En dan denk ik: Oh, dan heb ik zo'n dag waar het goed gaat. En dan komt er opeens, iets, weet ik veel, er gebeurt er iets in een winkel. Of ik heb een, een, een confrontatie met iemand. Dan denk je: Oh nee, dan ben ik weer terug bij af. Niet straffen, denk ik dan, Pia. Je bent op weg. Net als iedereen. Als we maar openstaande ervoor. Ik ben dol op Kibran. En ik heb een paar quotes. En het is echt waanzinnig, die man. Khalil Gibran die heeft uh, prachtige dingen geschreven... en ik geloof ongeveer nu, twee eeuwen terug zelfs. Of is het zelfs langer? Ik weet het niet eens. En die schrijft... Um, Every seed is a longing. Och, dat vind ik zoiets moois. Every seed is a longing. Dus alles wat je plant aan gedachten, aan, aan, aan creatie en van alles... dat is eigenlijk de hoop dat het iets mag worden... De hoop op iets anders. Hij schrijft ook... You are blind and I am deaf and dumb. So let us touch hands and understand. Dit is wat ik bedoel. Dus altijd weer uitreiken naar elkaar. Altijd weer proberen om, om eruit te komen met z'n tweeën. We zijn ook allemaal anders. Dat is ook helemaal oké. Okay. Hoe komt het dat we het altijd lastig vinden om elkaar zo te accepteren? Of in ieder geval om te communiceren. Of kwetsbaar te staan in... Hoe we zijn en dat we dat ook willen toegeven en dat we eraan willen werken. Je kunt een ander niet veranderen. Je kunt alleen in jezelf werken. Het zijn allemaal, het lijken, nee, laat ik het zo zeggen. Het lijken allemaal clichézinnen, maar het is het niet. Het is het absoluut niet. Hij heeft nog één andere quote. En dat is er eentje die ik altijd op mijn bureau staan. En dat herinnert mij er altijd aan als ik pijn heb: Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. Zal ik deze ook nog een keer halen? Het is best wel een uh, pittig, hè, op zo'n laat uur. Your pain is the breaking of the shell... that encloses your understanding. Ja. Ja, dames en heren, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Jeetje, Mina, wat een heerlijke tijd was het. Ik heb echt waanzinnig genoten, zelf. Ik hoop u ook. Um, ik heb nog wel beloofd om nog even te zeggen wat ik ga doen, inderdaad. En dat is dat ik vannacht nog... Door, ge, door Pieter inderdaad, ja, die gaat mij, mijzelf verhuizen... naar uh, vannacht, naar uh, Baat Dobberan, dat is tussen Hamburg en Rostock, dat is 6 uur rijden, geloof ik, omdat ik morgen zing op een bruiloft. Alleen die bruiloft was een dag vervroegd. En zomernachten, ja, dat kon en wilde ik niet afzeggen. Dus, <lacht> ik ga vannacht gewoon in de auto achterin liggen. Nou, we gaan eerst even kletsen natuurlijk. Ik moet even mijn teksten leren nog. En dan ga ik achterin liggen. En dan word ik naar Bad Oberam gebracht. Ik bedoel, wat een luxe in mijn eigen auto. En dan uh, ga ik daar een soundcheckje doen. En dan ga ik een paar uurtjes slapen. En dan ga ik s'avonds optreden. Zo is het leven van een artiest. En de volgende dag gaan wij gewoon heel vrolijk weer terug. Um, maar als ik nog één tip mag geven voordat ik de afkondiging ga maken. Er is een heel leuk boekje, 101 Things to Do Before You Die. Het klinkt verschrikkelijk, maar dat is toch zo leuk. Als je inderdaad weer lekker fris in het leven wil staan... en de dingen weer nieuw wil aangaan, zoals ik dat nu heel erg voel... terwijl het half twee s'nachts is... dan is het een heel leuk boekje om samen te doen... en uh, jezelf eens uit te dagen om eens andere dingen te doen dan je gewend bent. Straks, na het nieuws... Nee, voor het nieuws, na het nieuws. Ik weet het eigenlijk niet eens. Na het nieuws. <laughs> na het nieuws, ik hoor het in mijn oor. Dan uh, uh, komt er een prachtig concert van Maria Callas. Natuurlijk omdat ik 8 en 9 september in de Lamarsta nog... wilde ik toch heel graag een concert van haar doen uit 1959 in Amsterdam. Hoe toepasselijk. Prachtig concert waar ze hele mooie dingen zingt. En dat komt uh, na deze prachtige zomernachten... Met Petronella Irene Allegonda Dawes alias Pia Dawes.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 Tot twee uur, zomernachten. Dit laatste half uur, het keuzeconcert van Pia Douwes. MUZIEK I'm <laughs> do Dat was Maria Callas, die in 1959 in Amsterdam dit live concert zong. Uitgezocht door mij, Pia Douwens. Speciaal voor zomernachten. Na het nieuws hoort u Nora Romanesco met Vlucht in het Verleden. En ik wens u verder nog een hele fijne nacht. Of nachtrust.